De Duitse justitie begint definitief geen strafzaak rond het Love Parade drama. In 2010 ontstond bij Dance Face Love Parade in Duisburg een groot gedrang. 21 mensen werden doodgedrukt, meer dan 600 mensen raakten gewond. De OM had vier organisatoren van het festival en zes ambtenaren aangeklaagd. Maar volgens de rechtbank is er onvoldoende reden om hen te vervolgen. Slachtoffers en nabestaanden van het Love Parade drama reageren volgens Duitse media geschokt. De gemeente Arnhem haalt de roze Giro-fietsen in de stad weg. Ze hingen aan palen om de stad in de sfeer te brengen voor de Ronde van Italië, die volgende maand door de stad gaat. Maar er zijn al 18 van die roze promotiefietsen gestolen. En daarom gaat de gemeente de overgebleven fietsen ruim 80 opslaan. In Apeldoorn en Reden hangen ook roze fietsen, maar daar zijn geen berichten over diefstal bekend. Volkswagen was opnieuw de meest verhandelde tweedehands auto in de afgelopen drie maanden, ondanks het schandaal rond de Schumel software. Branschorganisatie BOVAG meldt dat ruim 61.000 gebruikte Volkswagens van eigenaar wisselden, 8% meer dan een jaar eerder. Opel is tweede, met 42.000 verkochte tweedehands auto's. Onder invloed van de crisis steeg de totale verkoop van gebruikte auto's met 5%, de verkoop van nieuwe daalde met 10%.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 Reetje uit de pol de kind van het lage land Blond van haar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 Man over de rier. Ik sluit mijn ogen en droom van mijn kindertijd, van zomertijd en wintertijd en wat Dan van de rier Na na na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 Is dude En tot elkaar You're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 Dit Latijn staat, de geit van Piet. En ieder die je naar de schot zingt, als je er zit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 toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, zich als Maria's eigen hand beschoot, toen was Maria stilletjes getroost.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 Steeds een droge keel, dat buitenhuis, het viel zo, dus gaf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 Werken en plicht. Ik heb eerbied voor jouw vrezen. voor je rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hem. Zijn. Voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij dat altijd wijd open openstaat omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde bracht. Hebben zij nu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 Altijd een droom van Brussel te zijn. Parijs ligt aan de stedel, en Bonn ligt aan de Rijn. Maar dat ik zo verlief ben.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 Je lieve kind, zie ik je dolgraat met een hoed en dan besef ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind.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 De meisje zich dan kussen laat Maat Vraagt zij, zie de hem en heren En de nieuwe, nieuwe vraagje Stemt het paardje, om oh, zo blij Want gebied er antwoord dan een kus Ze zijn er geren bij Doe je ruim mee mee, hoe schat, liefste u Daar is, zie de hem heren Ja, ze ruikt je hoe zijn lieve die Daar is, ik zie je toch zo geren.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 Je hoort nu Eddie Becker met Pellizidat, de rol van de stad. Zij kan het niet laten, altijd goed te praten. Zij strooit met haar mond mooie praatjes rond. Ze klets veer. ter liever gaan.